4 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. De VS adviseert Amerikanen om Jemen te verlaten. Ook haalt het ministerie van Buitenlandse Zaken familie van ambassadepersoneel terug. En Amerikaans personeel dat niet essentieel is voor de diplomatieke post in de hoofdstad Sana'a vertrekt ook. Het besluit geeft aan dat Washington zich grote zorgen maakt over de verslechterende veiligheidssituatie in het land. Jemen lijkt af te glijden naar een burgeroorlog. Al dagen wordt in de hoofdstad gevochten tussen regeringstroepen en opstandelingen. Onder hen zijn zwaar bewapende strijders van diverse stammen. Die hebben zich sinds zondag bij de opstand aangesloten. Honderden mensen zijn Sana'a ontvlucht vanwege het geweld. President Saleh zei gisteren dat hij geen concessies meer doet. De Amerikaanse president Obama riep Saleh juist op de macht over te dragen. De vier EU-landen die momenteel in de Veiligheidsraad zitten... hebben een ontwerpresolutie opgesteld die het geweld in Syrië veroordeelt. Dat melden diplomaten in New York. In de resolutie staat dat Syrië volledige medewerking moet verlenen aan een onderzoek door de VN Mensenrechtenraad naar het geweld in het land. Ook moet het regime van president Assad onder meer stoppen... met de belegering van de stad Daraa en media vrij hun werk laten doen.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 Sinds dit weekend roepen demonstranten op tot het vertrek van president Saakashvili. Ze vinden dat hij te veel macht heeft en er niet in is geslaagd de armoede in Georgië te bestrijden. Het weer, vandaag veel bewolking met vooral in de middag verspreid over het land buien. Middagtemperatuur maximaal 20 graden. De dagen na vandaag aanhoudend wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Through the sleepless nights I cry for you. So my Let's In combinatie met liefdesverdriet, je kon het allemaal meebeleven met Eddie Vedder. Die heeft namelijk een heel opmerkelijk album gemaakt. Dat opmerkelijke album heeft als titel uh, Ukulele Songs. Eddie Vedder, de man van Pearl Jam, in dit geval dus niet begeleid door uh, zware gitaren... maar door een hele kleine, lieve ukulele. Een heleboel uh, liedjes staan erop, die allemaal vrij kort uh, duren... En ja, ook oude dingen staan erop. Van Patience and Prudence bijvoorbeeld. Tonight You Belong To Me. Dat zal ik uh, volgende week of anders de week erop nog een keer laten horen. En die verder dus uh, met die hele lieve uh, cd. Ukulele songs. Je hoort eruit, uh, Sleepless Night. Welkom bij derde uur de nacht in Dans bij de Vader op Radio 1. Het muziekprogramma van Radio 1 met muziek van heinde en verre van alle genres en van alle tijden. In dit uur ook aandacht voor een aantal cabaretfragmenten, donkey shocking. En een dame met een ukulele komt voorbij, Brigitte Kaandorp. En voorts heb ik nog een aantal studiosessies voor je klaar liggen uit het Vaderarchief. Dat heet het Grote geel archief Een optreden van Ben lankle Soul kun je horen. En ook van Dick Hout. Die zullen voorbij komen het komend uur. Hier bij de Vara op Radio 1. En er is ook weer muziek in de Nederlandse taal. In dit geval met een zachte G. Want ze komen uit Vlaanderen. Jeff Gueney Was er maar iemand. De titel van de jongste single. Was er maar iemand. Die het allemaal wist. Iemand met overzicht. Nooit vergist. Was er maar iemand die altijd alles kon alleen maar zei wat jij horen? Waard. Was er maar iemand die elke wedstrijd won? Iemand die nooit een uitvlucht verzon. Was er maar iemand. Iemand met een kompas. Die nooit iets beweerde wat niet zeker was? Was er maar iemand die niks te bewijzen had En overal tijd voor had, ook voor jou Was er maar iemand die zelf niks nodig had Zeker nooit iets van een ander wou Wat zou hij Iemand, de meest recente single voor Jeff Gwene, Bent uit Vlaanderen. Maar in België dan is er alweer een nieuwe single van Jeff Gwene uitgekomen. En die heet Proppere Ruiten. Proppere Ruiten, Vlaamse kan je het niet bedenken. Met daarop ook de stem van Sarah Bettens, die het uh, een schoon liedje vond. En graag eraan mee wilde werken aan die Proppere Ruiten van Jeff Gwene. Magiet, wij doen het nog even met Was Er Maar Iemand... Ook oh, dit komt uit België. Heb je misschien gezien 15 mei omsleden in uh, Vrije Geluid? up. screeching crow ...en 15 mei jongstleden, waren ze ook te zien in het tv-programma Vrije Geluiden... ...dat elke zondagochtend wordt uitgezonden. Deze zondagochtend zal het er niet zijn in verband met Roland Garros... ...het tennis-toernooi in Parijs. Maar uh, er zijn natuurlijk wel de herhalingen op zaterdag te zien. Amatorski was dus een van de gasten in de uitzending van 15 mei... En, uh, dit is de nieuwe single van dat uh, Belgische gezelschap. Al eerder hadden ze uh, bescheiden succes hier in Nederland met Come Home... en in België was dat een groot succes. Uh, aparte muziek maken ze en behoorlijk verschillend... want dat Come Home dat deed nogal nostalgisch aan... en dit is dan weer heel uh, futurologisch... met al die elektronica die je kon beluisteren. Soldier, de nieuwe single van uh, Amatorski. En dit wordt de Universal Soldier. Je kent het van Donovan, maar dit is het origineel. Buffy St. Marie die het gaat zingen...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 all orders is we Dit is de ondervraging van een dienstweigeraar door de ruimdenkende officieren van de beoordelingscommissie. U beroept zich alsmaar op de grondwet, zegt u mij eens eerlijk, bent u communist. Ga toch lekker zitten, maak het u gemakkelijk. Echt, we zijn hier niet bekrompen. Lange haren, blote voeten, kralen, wie ook, alles heb ik hier gehad. Echter in de paparazepiezen is niet toegestaan, Haha. Zij u net niet dat u Marx en Engels hebt gelezen, maar... Zeg eens eerlijk, snapt u alles wat daar staat? U hebt toch enkel Mulo? Waarom wint u zich zo op? Daar kunt u toch niets aan doen? U mag lezen wat u wilt, vrijheid, blijheid, u bent vrij. Je mag ieder doen en laten wat hij wil. Mits u zich houdt aan ons op democratische wijze tot stand gekomen spelregels, maar dat spreekt vanzelf. Ja, soldaatje spelen, dat wil tegenwoordig niemand meer. Ik begrijp dat wel, ik had waarschijnlijk ook geen zin gehad. Maar, uh, wat voor reden geeft u daarvoor op? Kom nou niet meer aan met imperialisme, NATO en de grote industrieën. En voor rijken wilt u geen kastanjes uit het vuur halen. Neem ik allemaal van u aan, zal voor u belangrijk zijn. Interesseert me echter niet, dat is namelijk politiek. Waar ik op zit te wachten zijn gewetensbezwaar. Wat dat zijn, ha, ha, wat ik zeggen ga klinkt hard, maar het slaat de spijker op zijn kop. Of u doden kunt of niet, vrijheid, blijheid, u bent vrij. Je mag ieder doen en laten wat hij wil. Mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand gekomen spelregels. maar dat spreekt vanzelf. Laat ons bij het begin beginnen Van een kerkgenootschap bent u niet Hoort niet tot een algemeen erkende secte Nou dan zie ik het somber in voor uw gewetensbezwaar <lacht> Ik had hier laatst een vogel en die noemde zich boeddhist Had zijn kop gauw kaal geschoren, maar Had succes ermee, slimmerik. Let u nu goed op, want ik ga uw geweten testen Stel dat u en uw vriendin vanavond loopt te wandelen in het park Plotseling staat een zwaar bewapende Rus, en nee Laat ik zeggen, een paar Amerikanen samenwapens nachts in park Willen zich aan uw vriendin vergrijpen U heeft toevallig een pistool op zak Nou, wat doet u dan? Wat zegt u me nu? Is dit geen goed voorbeeld? Nou ja, zoals u wilt Vrijheid, blijheid, u bent vrij Hier mag ieder doen en laten wat hij wil zich houdt dan ons op democratische wijze tot stand gekomen spelregels, maar dat spreekt vanzelf. Goed, de Russen en Amerikanen laten we dus vallen, de Chinezen ook. En met Surinamers hoef ik vast niet aan te komen, laat dan maar. Neem een paar gewone zware jongens, straal dus open en bewapend, s'nachts in park, willen zich aan uw vriendin vergrijpen. U heeft nog altijd dat pistool op zak, nou wat doet u dan? Zal u zich misschien op beide knieën en gaat bidden. Ja, je weet het nooit met mensen die voortdurend Marx en Engels lezen. Wat zegt u me nu? Heb ik het al door over politiek? Daar moet ik echt om lachen. Stel ik u een vraag, leg het antwoord in uw mond. Maar u? Vrijheid, blijheid, u bent vrij. Hier mag niet. Doen en doen we laten wat hij wil. Mits u zich houdt aan onze op democratische wijze tot stand gekomen spelregels. Maar dat spreekt vanzelf. Zo, nu wil ik echt wel weten wat u doet. Dus nou nog eens. Een paar zware jongens stralen dus zopen en we wapen s'nachts in het park. Willen zich aan uw vriendin vergrijpen en u heeft nog altijd dat pistool op zak. Nou wat doet u? Wat zegt u me nu? U schiet, omdat er sprake is van noodweer? Reuze spijtig dit antwoord is verkeerd. Mocht u niet zeggen? Het goede antwoord luidt al dus. Ik gooi mijn wapen weg en vraag dan aan de heren of ze willen stoppen met verkrachten. Wat zegt u me daar? Dit soort situaties ziet u niet gebeuren in het leger. Begint u nu alweer? Dat is politiek, heeft toch niets te maken met geweten, ja. Grondwet, grondwet, grondwet, grondwet, u beroept zich als van op de grondwet. Zegt u mij eens eerlijk, bent u communist, vrijheid, wijheid, u bent vrij. Hier mag ieder doen en laten wat hij wil. Hier mag ieder doen en laten wat hij wil. Mis u zich houdt aan ons op democratische wijze, tot stand gekomen spelregels. Maar dat spreekt vanzelf. I'm gonna fight him out. I'll save a nation now me couldn't know me back. Go back home Grace, uh Seven Nation Army, de hit voor de White Stripes... in een coverversie door Ben Loncle Soul. En die Ben Loncle Le Soul die komt um, of een paar maanden naar Nederland toe. 9 juli, dan zal die in Rotterdam op het North Sea Jazz Festival staan. En Donkey Shocking, die hadden we daarvoor. Dat was uh, Cabaret de jaren 70, Gewetensbezwaren. En die... Donkey Shocking, die werden weer voorafgegaan door Buffy Saint Marie... de Universal Soldier. Het origineel kon je nog eens een keer voorbij horen komen. Ben Longless Soul met het Seven Nation Army. Dat was niet de plaatversie die je hoorde... maar een eigen opname uit de vaderarchieven... uit het ochtendprogramma van Giel Beelen. 15 november, toen was Ben Longle Soul daar te gast toen hij dat zong. Nog zo'n opname uit dat uh, grote Giel-archief. Want af begin van deze week toen was... Van Dickhout daar te gast. En die zongen een cover van een liedje dat op dit moment in de hitparade staat... van de Crystal Fighters. Het uh, nummer dat heet uh, Pleek, of Plage En in het Nederlands heet het Strand. Van Dickhout bij Giel. Ga je met me mee naar het strand vandaag? In de zon, zon, zon. Vroeg in de ochtend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 Vroeg in de ochtend, het mooiste meisje dat ik ooit heb gezien. Niets aan de hand, hand, hand, de liefde roep me.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 Dat ze in de studio bij Giel Belen aanwezig waren om de vertaling te zingen van, uh, de, van die grote hit van de Crystal Fighters. Jorde, van Dickhout, met de zang van Martin Buitenhuis. Van Dikhout met strand. Oh. Dat heet dan een slotakkoord en dat hoorde bij Little Darling... een compositie van Neil Hefty, die destijds... en dan heb ik het over 1957, 57, destijds schreef voor uh, het orkest van Count Basie. Die heeft het opgenomen en later toen werd het ook opgenomen... door De Man aan het Orgel. En De Man aan het Orgel, dat was Jimmy McGriff in dit geval. Little Darling, 1966, zijn versie ontstond toen. De nacht klinkt anders bij de vara op Radio 1... De piccolo orchestra Avion Travel, dormi e sogna, Italiaanse music. La notte ti somiglia, è nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera, nera. è sembri, una creatura sincera. L'amore mio non sbaglia. Bianche, bianche, bianche, bianche, bianche, stanche Delle mie gambe nervose Ti bacio e non mi senti I tuoi capelli neri, neri, neri, neri, neri I miei pensieri Ti bacio gli occhi e non senti U gingen, poi mi chiami, Amore mio mi ami. Dormi ancora, fino a domani. Io ti disegno un santo. Che forse ti capisci, suggerisci, ti sorreggisci, ti protegge. meeslepende muziek van Piccolo Orchestra Avion Travel. Bekendste nummer van hun, Dormi Is Sonja, dat kon je beluisteren. Zo dadelijk gooien we Brigitte Kaan door, maar nog even iets over het volgende uur, want dan uh, valt er wat te verdienen. Verdienen, wat kan je dan verdienen? Dan kan je verdienen een uh, fraa pakket van uh, een optreden van Caro Emerald in de Heineken Music Hall met haar band. De, het pakket dat bevat uh, twee DVD's, waarvan er eentje op Blu-ray-kwaliteit. En het optreden dat bevat ook nog, of dat pakket bevat ook nog een uh, audio-CD met dat optreden van haar in de Heineken Music Hall. Je kan er heel makkelijk aankomen, maar dan moet je wel wat voor doen. Nog even opleven. <laughs> Want ik ga je namelijk het volgende uur een vraag stellen over Camero Emerald. En als je dat goed beantwoordt, dan maak je een kans op dat pakket... met daar in die drie schijven met het optreden van Camero em, Caro Emerald... in de Heineken Musical. Zo dadelijk hoor je trouwens Brigitte Kaandorp, maar eerst Nelly Fortado met Shit on the Radio. shit on the radio. Well, I hate to say, but I've been going solo. You like me till you heard my shit on the radio. But now I'm just a notion for you, oh no. You like me till you see me on your TV. Well, if you're so late below, then why are you watching? You say good things, come to those away. I've been waiting a long time for it. I remember the day.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 ben ik hier uh, gecontracteerd, alleen ik heb er vaak problemen mee... omdat ik niet genoeg liedjes heb over uh, ja, wereldleed en zo... en niet genoeg protestliederen over, uh, ja, geëncarcieerd ge en zo. Dus daar heb ik vaak, uh, krijg ik vaak uh, klachten over, dus daarom heb ik een oplossing daarvoor gevonden. Namelijk, ik heb een lied geschreven, daar zit gewoon in één keer alles in. Dus misschien kunnen we dat gewoon nu even zingen en zijn we daar in ieder geval ook vanaf. Hebben we dat gehaald? Ja, het is een beetje een treurig lied met een treurige inleiding en zo, dat je een beetje in de stemming komt. En dan uh, op een gegeven moment nou ja, zing ik dus gewoon alles wat er op de wereld maar loos is. En dan zeg ik er ook even bij wat wat is, dat jullie niet in de war raken. Nou. <tie> het is allemaal zoveel minder, het is allemaal zo voorbij. Het is niet meer hier en niet ginder, we zijn praktisch dood volgens mij. Ik zit in het schemer te staren, lantaarnlicht valt op de vloer. Mijn hand glijdt vertraagd door mijn haren, de ondergang ligt op de loer. Ik ben ziek en jij gaat dood. Aankwik, vergiftiging of lood. Ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. Beneden op straat ligt een dame... Een vrachtwagen reed haar net aan, verkeersoverlast, wie ziet haar van achter zijn ramen, wie durft er naar buiten te gaan, eenzaamheid van de oude vandaag, och medemens, wij zijn verloren, het gif dampt omhoog uit de grond, Lekker en dergelijke, wij kunnen elkaar niet meer horen, geluidsoverlast, de decibel snoort ons de mond, ik ben ziek en jij gaat dood, vergiftiging of lood.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 Het fluiten, we zijn het verleerd, het wordt allemaal minder, de kinderen worden na het vrijen. Meteen even geaborteerd, abortusproblematiek, het lekt in de kerncentrale. Het dringt in mijn achtertuin door, Tjernobyl, zo zoet aan begin ik te kalen. Kanker, ook mis ik aan één kant een oor van, goh, ik ben ziek en jij gaat dood. Aankwik vergiftiging of lood. Ja, wij zijn in grote nood en het bloed kleurt alles rood. Ik ben ziek en jij gaat dood. Mijn broer moest nou eindelijk op kamers. Uit armoede heeft hij gekraakt, woningnood. Door stormrammen, traagas en hamers is hij invalide geraakt. Verharing van de politie optreden bananen en appels en peren. Ze groeien niet meer aan een boom Milieuvervuiling, het vlees is niet meer te verteren Bio-industrie met al dat sulfiet en hormoon Ik, heb ka Ik ben ziek en jij gaat dood Haakwik, vergiftiging of lood Ja, wij zijn in grote nood En het bloed kleurt alles rood Ik ben ziek en jij gaat dood Amerika, Rusland, ze dringen die bom wil er nu wel eens uit. Nucleair evenwicht, waarom toch sta ik nog te zingen? Waarom toch sloof ik me nog uit? Algemeen pessimisme, vaarwel vast, het zal niet lang duren. Kom, leg je er nu maar bij neer. Doen denken, wees lief nog die enkele uren. Misschien doet het dan niet zozeer. Ik ben ziek en jij gaat dood. Aan kwikvergiftiging of lood?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 No Jackson uit 1984 van de LP Body and Soul. Nog eens een keer cha-cha, cha-cha-loco. -cha en vorig jaar toen maakte hij een tournee door Europa. Onze Joe Jackson, een uh, tournee met een uh, geen groot orkest, geen grote band bij zich, maar een, uh, in een kleine bezetting. Daar zijn tv-opnamen van gemaakt. Of liever gezegd video-opnamen. En audio-opnamen. Die zijn uiteindelijk weer op een schijf terechtgekomen: DVD en uh, audio-CD. Joe Jackson. 2010, zo heet dat album. waarop hij zijn hit in afgeslankte vorm speelt. In ieder geval, nu hoorde je dan het 84. dat Tchatche uh, Loco daarvoor uit 1984. eveneens. Brigitte Kaandorp met het protestlied. En Brigitte Kaandorp, die. Uh, nou ja, op dit moment niet, want ze heeft een, uh, een zomerreces. maar uh, als het september is. dan gaat ze weer de plank op. Die heeft namelijk een cabaretprogramma. onder de titel Cabaret voor Beginners. En dan zal ze uh, in het najaar tot zeker uh, voorjaar volgend jaar uh, mee door het land trekken. Cabaret voor beginners. Ja, dat begint uh, Kaandor in ieder geval uit de jaren tachtig. En dat werd weer voorafgegaan door een andere hit. En die was van Nelly Furtado. Nelly Furtado die te horen was met Shit on the Radio. Een dame die afkomstig is uit uh, Jeruzalem oorspronkelijk... maar tegenwoordig in Nederland woont. Haar naam is Nam Vazana. En wat je van haar hoort heet It's Clear. You'd be the one to go After all What have you never... send to you Zana en It's Clear, dat is wat je van haar kon beluisteren. Zodat ik het nieuws. En dan het laatste gedeelte van de Nacht in dans hier bij de Vaarop Radio 1. Dit wordt Daniel Lohuus. Verkeerde pina's lesten, dat ging alvast goed. Kaffee en de stoeten, wat zoals het moet. Ik zat vandaag te denken... Heeft prachtig mooie dag. Heeft een prachtig mooie dag. Niet alleen het weer, ook de blouse en ook de rest. Ik hoor vandaag alles buiten wat normaal de boel verpest. Lange leven, dat ik het leven zo mooi glazen zag. Het is een prachtig mooie dag.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 de zonne. Ik bied zeker dat ik het red, ik wil weer rummen. Met een kop vol zonlicht licht, naar een vrouw die op mij wacht op deze prachtig mooie dag. Op deze prachtig mooie dag.